President Zelensky wil dat er meer internationale druk komt op Rusland. Elke keer als Rusland Oekraïnse energieinstallaties raakt... moeten er volgens hem meer sancties komen tegen de Russische olie- en gasindustrie. Bij Dalsen worden twee onbewaakte spoorwegovergangen verwijderd en vervangen door tunnels. Daarom rijden er dit hele weekend geen treinen tussen Zwolle en Emmen. ProRail maakt haast met het weghalen van alle onbeveiligde overwegen. Vorige week verdwenen er in Gelderland ook al vijf. Het was de bedoeling dat ze in 2023 allemaal zouden zijn verdwenen. Dat is niet gelukt. Het probleem is dat ze vaak gebruikt worden door boeren, wandelaars of fietsers. Na het weghalen van de twee onbewaakte overwegen in Dalse zijn er in Nederland nog twintig over. Hotels proberen de aanstaande btw-verhoging te verzachten door de kamerprijzen te verlagen. Blijkt uit een rondgang van de NOS.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 en kwam in februari 2024 om het leven in een Russische strafkolonie. Gedenkteken kwam er na een online petitie... die meer dan 86.000 keer was ondertekend. Het weer, het is 11 tot 5, 15 graden. Vanmiddag raakt het bewolkt, vanavond volgt wat motregen. Morgen eerst bewolkt in een enkele baar. Later vanuit het westen wat zon, tot morgen 13 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evelgroen van de AWB.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 Want je weet, ik vergeet nooit de dag waarop je zag in de maanen En ik denk altijd weer aan dat jij die avond zachtjes voor me zei. Oh darling, dans nog eenmaal met mij. Iedere keer, iedere keer, zie ik weer en hoe je zacht weer. een ander, hoe je lacht als zij danst met jou. En ik, weet, en ik weet, dat is het grote moment dat ik heb gekend toen je kussen wou. Maar ik denk altijd weer aan dat jij die avond zag zijn. Oh darling, dans nog eenmaal met mij. Want ik kan niet leven zonder jou, sla je armen zo mee. Alleen van jou maar hou Ik voel me zo alleen Iedere dans, iedere dans Is een kans dat ik vraag zeg Wil je iedere niet graag altijd bij me zijn? Dans, iedere dans, want je weet, want je weet Ik vergeet iedere nooit de, de dag Waarop de je zag in de maneschein En ik zacht. denk Lig ik samen in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje Ga je zo rang, je benen zo slank, Baby. je haren zo blond Baby. De rest zo rond, Baby. maar waarom heb ik jou niet hier? Ik heb jou alleen Verder gaan, je kijkt me zo'n dag en taal. Beep, beep, beep, beep, beep, ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje je je zo lang, bip, bip. je benen zo slank, je haren zo blond De rest zo rond, bip, bip. ach waarom heb ik jou niet hier, ik heb jou alleen maar Volg de stem van je hart. man bleef niet dromen. Wel ver, wacht je bruid, trek het zich ook uit.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 Ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn. S'avonds in de maanenschijn, schijn, schijn. Met een lekker potje bier, vier, vier. Aan de zwier, zwier, zwier. Of drie, vier, vier, vier. Zo reis je met een nieuwe wensen schuit, schuit, schuit. Juist, juist, juist. Die is zo deftig, die is zo fijn, fijn, fijn. Zo een eentje langs de...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 met zulke rozen, als op jouw wangen Zou ik mijn kamer willen behangen Dat gaf wat kleurigs en wat vleurs aan mijn leven Voor zo'n patroon zou ik mijn weeklon willen geven Met zulke rozen, als op jouw wangen Zou ik mijn kamer willen behangen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 En was voor de duivel niet bang, ging was kregen te grazen. Die stropen van het Limburgse land. Stopen hier, stopen daar, ondanks veel gevaar. Stopen hier, stopen daar, altijd stropen maar. Het was op een zondag, zo rond een uur of drie.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 Geen te kregen te grazen, die stroken van het Stopen hier, stroken daar, ondanks heel gevaar. Stopen hier, stroken daar, altijd stopen maar. Toen kreeg het jonge paardje een huisje in het veld.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 Het rommelde bompt zo raar als ik je zie Toen luister eens gauw en zeg me dan op wie Eerst hoor je van rom, dan hoor je van bom En elke keer begint het weer als ik je tegenkom kom. wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken Het rommelde bompt zo raar als ik je zie je Het rommelde bompt zo raar als ik je zie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 je uit de pol, de kind van het lage land. Blond van haar en blauw van oog.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 Ik kus Maar De dag waarop je zag in de manesheer van de Furao's met Dans nog eenmaal met mij. Daarvoor nog een track van Annie de Reuver, maar dit keer samen met Karel van der Velden met Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Zie je hem zijn antwoord? De volgende dame is geboren als Helena Madeleine, roepnaam Helen van Capelle. Geboren in Hilversum, 13 mei 1944, is de Nederlandse zangeres die als Helentje van Capelle vooral bekend is geworden met het lied Naar de Speeltuin heeft heeft haar, uh, haar hele leven achtervolgd en nog steeds, geloof ik, een eentje van Kapelle nu met Naar de speeltuin. Af en toe gaan pa en moe, met ons naar de speeltuin toe. Dan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 So no field in your heart.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 I'm grote teen. big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, ba, in, when you kiss me, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, you big, Ba -boo, ba -boo, just say yes, me, when you squeezed me And I squeeze you Tra-la-la-la-la-la-la-loo Be you, ba-you, be, ba -ba be, ba be you, boo When you butcher, butcher me Be you, ba-you, be you, boo When you butcher me, I butcher you And everything goes crazy but but -ba, ba cha me ba-me-da-ba-boom no, -ba ba Bo, bo, bo, be calling call in And we will raise and raise